Drie uur, het NOS Journaal, Gert Kluk. Oh, En daar is de microfoon en ik kan beginnen. Criminele leden van Overzeese motoclubs trekken steeds meer naar Europa... dat meldt de politieorganisatie Interpol. De leden van de motoclubs zijn vooral afkomstig uit Australië, de VS en Canada. Ze nestelen zich met name in Noordoost- en Zuidoost-Europa. Maar ook in Nederland richten steeds meer buitenlandse motoclubs een afdeling op. Volgens Europol willen de bendes hier een aandeel krijgen op de criminele markt. Zo zijn ze vaak betrokken bij drugshandel. De Italiaanse premier Mario Monti zal naar verwachting... vanavond zijn ontslag indienen bij president Napolitano. Enkele weken geleden verloor zijn kabinet de steun... van de meerderheid in het parlement. Toen is afgesproken dat hij zou terugtreden... zo gauw de begroting was aangenomen. Naar verwachting keurt de Kamer deze later op de dag goed. Monti zal demissionair aanblijven tot de verkiezingen... die in de tweede helft van februari worden verwacht. Zondagochtend geeft hij een persconferentie... waarin hij zijn toekomstplannen zal bekendmaken. Na verwachting is hij beschikbaar voor een volgende termijn als premier. Monti heeft in Italië orde op zaken gesteld door fors te bezuinigen en te hervormen. Europees president Van Rompuy heeft president Poetin gevraagd... de burgers in Rusland meer democratische rechten te geven. Van Rompuy zei dat aan het begin van een Europees-Russische top... waar gesproken wordt over actuele kwesties zoals Syrië...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 Onderzoek van de Rijksrecherche heeft dat uitgewezen. Hoofdofficier van Justitie Lucas. Het Rijksrecherche heeft opgeleverd dat we uiteindelijk een solistisch opererende politieman hadden... die een aantal dingen deed die niet door de beugel konden. Nou ja, een ja, in huis, andere verdovende middelen wapens in huis. Dat kan niet. En de essentie die voor mij heel belangrijk is... dat de rest van de onderzoeken die die deed niet besmet zijn. Nog dat er sprake was van andere mensen in dat corruptie daaromheen zaten die daarbij betrokken waren.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 AmwB verkeersinformatie. Er staan nu 14 files in de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland. Komt op dit moment plaatselijk dichte mist voor. En dit zijn de plekken met de meeste vertraging op dit moment. De A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge zeven kilometer. Ze waren bezig met een spoedreparatie op de A4 richting Amsterdam. Een tijdje waren daar twee rijstroken dicht bij Schiphol. Uh, die zijn nu weer vrij. Twee kilometer vielen nog. Een autobrand op de A7 vanuit Zaandam naar Horen. Tussen Purmerend Noord en Avenhoorn staat zes kilometer. De ook is hier nog afgesloten. En een ongeluk bij Arnhem op de A12 richting Duitsland. Tussen de knooppunten Grijshoort en Waterberg twee kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort staat tussen de Uithof en Soesterberg vijf kilometer. Er staan vrachtwagens stilgevallen. Daarom is de rechterreissel dicht.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 Geef aan het Nationale Mesfonds, want onderzoek en ondersteuning zijn belangrijk. Giro 5057. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Dank u wel. Welkom hier vanuit Patroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. ...moet speelgoed voor kinderen seksuneutraal worden aangeboden. Asja Ten Broeke, wetenschapsjournalist en allerlei Truijons... ...kolonisten van de Volkshand gaan hierover zo direct in debat. De column van Justus Vernoel gaat over wapenbezit. U kunt er allemaal op reageren door ons te twitteren. Hashtag AfroVML. En u kunt ons ook gewoon bekijken op vredagmiddaglive.avro.nl. Het kan ook u als luisteraars niet ontgaan zijn. Vandaag is de dag dat de wereld ophoudt. Althans, volgens sommige interpretaties van de zogenaamde Maya-kalender... bij mij aan tafel een echtpaar dat zich hierop heeft voorbereid... hoewel ze niet helemaal dezelfde mening zijn toegedaan. Voor mij uh, Han Dolkers en zijn vrouw, Han. Uh, jij bent ja, uh, op een uh, rieten rokje na, uh, zo goed als naakt, uh, kleurrijk uh, beschilderd... En, en, en met een veer op je hoofd. Ja, leuk, hè? Ik ben heel enthousiast. Ja, en dat enorme lange ding dat met zilverpapier is uh, omwikkeld? Ja, dat is een peniskoop. Oh, ja. En dat zilverpapier maakt het een enorme antenne voor de aliens. Mooi, hè? Ja, ja heel mooi. En uh, naast Hans zit zijn vrouw, Karimba, gewoon in de kleren... en met een koffer aan haar zijde. Ja, ik ben wat sceptischer. Dit is niet de eerste keer. Dit is niet de eerste keer? Nee, twaalf jaar geleden bij de e-wisseling was hij er ook helemaal klaar voor. Maar dat ging niet door. Nee, en toen ging hij Nostradamus lezen... en toen wist hij zeker dat het in 2008 zou gebeuren. Dan hebben we weer ons huis... en alle bezittingen verkocht. En? Nou, we zitten hier toch nog met z'n allen, hè? Ja, nou, even naar Han. Ja, ze is een lekkere zeuren, Maar deze keer weten wij... Jij? Wij weten wij zeker dat het wel gebeurt. Ja, dus weer... Alles verkocht. Hm. Mensen hechten te veel waarde aan materiële zaken, hè? Maar waarom bent u nou zo enthousiast de wereld vergaat? Nee, dat begrijp je verkeerd, hoor. Gewoon het allergrootste gedeelte van de mensheid wordt weggevaagd. Dat is heel goed, weet je wel. Ook vooral voor de dieren. Hè. Al die beestjes, weet je wel. In de bos en de velden. Hè. Dat die weer ruimte krijgen. Om te neuken. Hè, dat is heel goed. Hè. Dat de boel om de 6000 jaar wordt stofgezogen. Ja, Karimba. Nou, Ik vind het raar om iets aan te nemen van een kalender van een volk... dat 700 jaar geleden haar eigen ondergang niet zag aankomen. Uh, uh, Han, waarom maakt de Bijbel eigenlijk geen melding van deze onheilstijd? De Bijbel. Nou, dat zal er dan wel bij ingeschoten zijn, hè. Die waren drukker met kruizigen en zo. Ja, goed. Nou, u ziet nu hier... Uh, waarom bent u niet op de berg in Frankrijk, hè? Van waaruit aliens zullen opstijgen... en de uitverkorneren zullen meenemen. Nou, daar heb ik hem vanaf kunnen houden. Ja. Bovendien zeg ik tegen Ham: waarom hebben die indianen het over een berg in Frankrijk? Mm -hmm. Waarom niet op ieder continent zo'n berg aangewezen, hè? Bijvoorbeeld de tafelberg in Afrika. is ook zo'n vorm en het is wel zo eerlijk. Ja, ja, daar heb ik dan aan toegegeven. Ik geloof ook wel dat die aliens, hè, die ons willen redden, ons ook weten te vinden. Maar, wat is het heerlijk, hè? Dat dit hele tranendal wordt uitgewist, hè? Bloedvergieten, weg! Ja, ja, ja maar, maar wat als u nou niet uitverkoren bent? Nou, dat kan ik me niet voorstellen, hè? Maar als ik het niet ben, vind ik het ook niet erg. Want het, het gaat mij om de dieren, hè? Al die beestjes, hè? Dat die blijven, dat vind ik belangrijk. Ja, Karimba. Nou, voor mij hoeft het niet. Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin. Hè. Vandaar die koffer met mensenkleren, hè, voor het geval. Oh, wacht even. Uh, dames en heren, ik kijk hier op de studio oh. Atoomklok. En het duurt nog even kijken. Tien seconden. Niet allemaal stil. Oh, nee. Uh. Niet weer. Han, oh, ik heb het je gezegd, als het nou weer ja. niet gebeurt, ben ik weg. Dus ik ben weg. Het beste. Dag, meneer. Dag, uh, Karimba. Uh, Han, uh, wat nu? Ja, nou weet ik het ook niet meer. Kan ik hier ergens duiken? Oh, die arme beestjes. Dames en heren, u was erbij en we leven nog. We zullen voorlopig moeten doorklunnelen op dit ondermaanse uh, sterkte allemaal. <lacht> Maja Lui, Bas Hoeflaak en Pieter Bouwman. Ah. Debat. Iedere week in vrijdagmiddag live krijgen twee mensen de vloer. Twee kateders hadden we klaar. Twee mensen natuurlijk met verstand van zaken daarachter. In deze cadeau maand gaan we het hebben over een seksenneutraal speelgoed. Over de vraag of we moeten stoppen met het aanprijzen van speciaal jongens en meisjespeelgoed. In Nederland gebeurt dat volop. Zo vindt Bart Smit bijvoorbeeld de Transformer Autobot Guzzle... echt iets voor jongens en is de Barbie fas Fashionistas, als ik het goed zeg... met dier, alleen voor meisjes bedoeld. In Zweden pakken ze dat sinds kort heel anders aan. Daar is een seksneutrale speelgoedbroschure uitgekomen... met een haarveun voor de jongens eh, en een auto voor de meisjes. Asje Ten Broeke, wetenschapsjournalist, veel geschreven over man-vrouw... verschillen, moeder ook van twee jonge kinderen. Klopt... Wordt er gezegd. Wat merkt u in de speelgoedwinkels als het over indeling jongens en meisjes gaat? Nou, je ziet heel duidelijk als je binnenkomt dat je hebt een soort roze eiland. Daar wonen dan de poppen en de barbies. En je hebt een soort ja, felgekleurd eiland met blauwe dingen... waar je lekker kan bouwen. En, en ja, daar is het leuke speelgoed te koop, vind ik dan <laughs> toch altijd een beetje. Dat weer wel. Ja, dat vind ik wel. Ja, ik, uh, ik, ik vind dat het jonge speelgoed wat in onze speelgoedwinkels ligt een stuk rijker is aan wat je er allemaal mee kan. Alej Trijwens, columnist voor de Volkskrant. Moeder van twee ja, volwassen is, kinderen al. Hè? Ja, twee twintigers. Ja, het grappige is om, om maar met een overeenkomst te beginnen. Dat vind ik ook. Ik vind het zelf ook veel leuker uh, om kinderen met een tooi of in een cowboypak kinderen, meisje of jongen, te zien. dan met zo'n vreselijke little pony of babyborn of noem maar op. Oké, okay, we gaan horen wat, ja, wat precies ik, jullie wij, verschillen, maar dat doen we ja. dan aan de hand van de stelling, okay, okay. want die ja. hebben we als volgt geformuleerd. Ja, ja, ja, ja, ja. Ook in Nederland moet speelgoed seksneutraal worden afgebeeld of aangeboden. Uh, jullie krijgen allebei eerst even een halve minuut... om te zeggen wat jullie daarvan vinden en daarna gaan jullie in het debat. je uh, Ten Broeke, uh, je bent voor de stelling. 30 ja. seconden om uit te leggen waarom. Ik ben voor de stelling omdat ik denk dat we onszelf niet moeten wijsmaken dat het niet uitmaakt hoe je dat speelgoed aanprijst. Dus kinderen verschillen heel erg en of ze een jongetje of een meisje zijn, is niet zo vreselijk doorslaggevend voor wat ze dan willen. He, je hebt buitenspeelkinderen en binnenspeelkinderen, drukke kinderen, rustige kinderen, artistieke kinderen, bouwkinderen. Laten we ons daarop richten in plaats van gewoon te kijken of ze een eigen chromosoom hebben of niet. Dat lijkt me voor die kinderen veel, veel fijner. Mooi tijd, binnen de tijd. Alleen trouwens ook een halve minuut om aan te uh, geven. Het lijkt me voor die kinderen ook heel fijn om zelf te mogen kiezen wat ze leuk vinden. En ouders kunnen daarin sturen, maar het lijkt me zeker niet de taak van de speelgoedindustrie. of van de firma TopToy of Bart Smit. om de ouders dat uh, seksenneutrale, politiek correcte wereldbeeld. Uh, om, het, om het erin te hameren. Um, ik heb zelf een enorme hekel aan de kleur roze. Maar het valt me op in die, in die toptooi-gids. dat niet zozeer de indianetooi wordt gepropageerd... maar het bezem, met dweilen, babyvoeden, et cetera. Ja, jullie hebben allebei eh, of voor een deel vergelijkbare ergernis over wat er aangeboden wordt. Maar begrijp ik, alleen trouwens, jij zegt vooral... laat het aan de mensen zelf over wat ze kiezen. Uh, ja, de, de opvoeding is, is een zaak van de ouders en daar vormt natuurlijk de, het aanbod van Bart Smit wel een uh, af, afspiegeling van, hè? Uh, ik heb het zelf geprobeerd om mijn... In welke zin dat het vooroordeel bevestigend is? Nou ja, omdat ze dat inslaan wat de klant wil kopen. Dus, uh, Blijkbaar ik... willen de klanten dat. Ja, ik heb... het ja, maar broekers... aan de kant, uh, uh, ja. kijk, de, die hele Zweed, die Zweedse speelgoedfolder... Hè, waar ze dan dus inderdaad meisjes met geweertjes lieten... en jongens met kappersetjes afbeelden... Dat, zit, dat is onderdeel van een grotere gedachte. Namelijk, zeg, die zegt, zegt die spe, uh, Zweedse uh, speelgoedwinkel... zegt, ouders die komen bij ons en die vragen advies, hè? Als je, nog maar, als, je nog maar, als je bij je eerste kind bent, wist ik ook niet altijd wat ik moest kopen. En wij nee. gaan dan niet, zoals nu gebruik is, als eerste vraag stellen... is het een zoon of een dochter Is hoogte? het voor een jongen voor het een een of een meisje? Ja. Maar al die andere dingen die ik net noemde, ja. hè, waar houden ze van? Wat zijn hun interesses? Waar ja. maken ze gepassioneerd over? Maar dat geldt over? voor hele kleine kinderen. Maar op een gegeven moment zit een kind op de kleuterschool... en als je dat dan in plaats van die gevraagde babyborn... Een, uh, een heftruck geeft, dan wordt dat verontwaardigd in een hoek gesmeten. Want dat is jouw ja, ik ervaring? Ik heb ook uh, mijn zoon een, een Barbie, en het was zelfs een jongens Barbie, zo'n zo Pocahontas-man oh, Nou, die werd echt kwaad in een hoek gesmeten. Mijn en, dochter daarin uh, tegen, heeft een, een Spider-Man action figure cadeau gekregen... Ja, toen ja. ze zwemdiploma haalde deze zomer. En die was ah, ja, echt prachtig. zo happy, hè? Ja. Die was echt helemaal blij. Maar, maar dat de... mag, hoor, voor ja. mij. Ik wil niet het verbieden om, om um, uh, het speelgoed van de andere seksen te geven... Maar ik geloof niet dat als je je leven lang roze jurkje's draagt en, en baby's in bad doet dat het je in je carrière en ontwikkeling zal schaden. Dat zit veel meer in het onderwijs. En gelooft als je en... dat dat wel? Uh, nou ja, het is niet het enige wat uitmaakt. Maar ik denk wel, als ik dan kijk... naar die, als ik dan in zo'n speelgoedwinkel ben... en ik kijk die roze hoek door... en het is een en al, hè, doe je pop op het potje... Ja. En, uh, en die barbies zijn zo onrealistisch dun... en het gaat allemaal over verzorging en schoonheid... Maar wat ja. dan, maakt het dan, het uit dan denk als ik, ze is laat, dat als dat nou laat een laat beeld wat ik mijn dochter wil meegeven... als ja? ik mijn dochter iets wil leren over vrouwelijkheid... dan leer ik haar liever iets over stoere wijven, hè, die van wat Maar vind je het dan weten? zo fijn dat jouw zoon uh, wordt opgegroeid... met die feun en die swabber en die stoffer? Is, is dat nastrevenswaardig? Is dat een vervulling van een jongens- of meisjesleven... Swabberen en stofferen ik en dreilen? Ik, ik heb geen want zoon, want het maar speelgoed, ik niet dat speelgoed cadeau Dat speelgoedbeeld nee. he, beeld het ware leven af. En kennelijk is het ware leven de baby voeden en het huis aan kant maken en Als je koken. een meisje bent. Nee, ja, maar dat, nee, krijg je wel maar dat prima, wordt ook voor jongens voorgespiegeld in die toptooi-catalogus. Uh, en dat is precies wat je tegen, seks... tegen de seksneutrale folder hebt. Ja. Maar er Kijk, stonden ook meisjes in met geweertjes en zo. En met ja, nou, dat ben ik niet tegengekomen. Daar stonden er echt in. Ja, ja, ja, ja, maar zo, dat, ja. dat vind je goed als je ten Broeke... dus die meisjes met geweertjes. Nou ja, nee, ik ben, ik ben ik zelf nogal nog fascistisch. Ja. Ik hou oh, dat niet je van. Wel. Nee, wat ik goed vind is dat ze ophouden met het opleggen van zo'n beeld. He, van, het, van het soort opdringen van... Maar een. Maar hoe schadelijk ja. is dat beeld dan, denk jij? Wat zei ze? Nou ja, omdat Alain Truijens zegt van ja, ook als uh, zo'n meisje he, uh, heel lang met horrende ho dingen speelt, rijden, kan blijden. ze nog directeur van een bedrijf worden. Dus ja, hoe schadelijk ja, is dat ja, beeld? Natuurlijk kan dat, maar het past wel binnen een hele brede culturele neiging die ik zie. Wat het bijvoorbeeld mij ook heel, altijd heel erg aan doet denken is, ik heb mijn oudste dochter is heel mooi, die heeft pijpenkrullen en grote bruine ogen en altijd als ze ergens binnenkomt zegt iedereen, oh wat zie je er wat mooi uit? Gatje, oh ja, wat heb je een ja. mooi jurk aan? Ik zei niet. laatst tegen die vrouw bij de BSO, zei, zo leuk als jullie nou één keer zouden zeggen, wat ben je slim? Want er is ze ook. Maar dat zie je niet meteen, toch? Nee, dat nee maar is dat waar. weten ze wel. Ze ja. kennen haar, toch? Maar dat oh. zeggen ze tegen de jongens wel, maar tegen de meisjes niet. En dat, dat zie ik dan gereflecteerd in dat speelgoed. Maar als en dat je is je dat hele, je... hele patroon waarvan ik denk... Bah. Zou jij jouw kind de uitzondering willen laten zijn op school? Dat iedereen krijgt die, die enorm lelijke, gevra gevraagde fashionista. En jouw kind komt met die heftruck? Mijn, omdat, kind, omdat mijn, jij dat... mijn dochter wil allebei. Mijn dochter is een okay, gepassioneerd. Okay, okay, maar fan dan, van dan is het Prima, dan, ik mijn heb daar helemaal niets tegen. Hij heeft ook een roze tutu. Zij combineert. die en dingen voetbal, heel mooi. Vind... Maar ja, als, en als ze je het toch die even, dingen want, want, omdat want, ik ze allebei heb aan. Ja, maar het gewoon. Ik heb ze heel even tussen Sorry, even. Want als je het een beetje zegt, deze, ja, maar mijn dochter wil het niet. Oké, okay, en Treijon zegt dan, dan, dan moet je vooral doen wat ze wil. Het punt is dat blijkbaar heel vaak jongens en meisjes zelf ook roepen. Ik wil of dat roerse speelgoed voor meisjes, of die vrachtwagen voor jongens. Ja, je weet niet ja. of ze daarmee geboren Waarom worden. Dat, dat weet ik ook niet nee. hoor. Okay. Maar uh, uh, het, het, het, het, ja, op een gegeven moment. Wil is, dat je een kind aandacht, niet is dat de of is dat opvoeding? Ja. Ze, nee, maar wat mij jou. opvalt. Jou, je hebt het over cultuurbeeld hè. Wat mij opvalt, is dat onze hele cultuur aan het feminiseren is. Eigenlijk is. Puur jongetjesgedrag is fout gedrag op school. Wild over elkaar heen rollen, bollen en, en, en een beetje zeggen ik ben goed, hè, die com competitie. Het schiet drift. door naar de andere kant, zeg je. Uh, dat wordt ook uh, op de crash, op de kleuterschool, op de lagere school als fout gedrag gezien. Even een reactie je van Gezellig als je ten in boeken. een groepje, je moet praten, communiceren. De mannelijke boeken, eigenschappen. Het schiet door. Ja, nou kijk, ik, ik zie wel iets in wat je zegt, hoor. dat jongens... Dat, dat wordt een beetje geproblematiseerd, maar aan de andere kant... als je kijkt naar de maatschappij in geheel... zodra kinderen uh, een, gaan stage lopen op de middelbare school... verdienen de jongens meteen meer dan de meisjes. Dat, en dat verschil, ja. dat blijft... Um, je ziet dat in de top van het bedrijfsleven, in de politiek... Ja. op de universiteiten er zijn mannen nog steeds in de meerderheid. Dus blijkbaar, ik ben nog niet in paniek over... Universiteiten niet, hoho, ho, daar zijn vrouwen in de meerderheid nou ja, behouden, al een aantal jaren. Positie, ik dan vraag ja. tot ja, ja, slot, als je het in boeken ja. vind je dat uh, Aleit... Ja, ja, dat haar argument helemaal nergens op slaan of zit er wel iets in. Nee, ik denk dat het uiteindelijk gaat om zoveel mogelijk vrijheid voor die kinderen. En ik denk dat daar eigenlijk heel is. Daar erg zijn we het wel heenig, uh, okay. overeen, nou, he? heel erg over eens. Dan wens ja. ik jullie nog een ontzettend fijne kerst. Ja, <laughs> en de rest ja. van het jaar. Jullie Dan ook. Voor dit debat. <laughs> Als je ten broeke, wetenschapsjournalist en allerlei trouwens columnisten voor de volkschap. Oké, okay, dankjewel Asje. <laughs> Zometeen de column van Justus van Oel. Maar nu is weer muziek, Fabiana Dammers. Where are you going to, taking a different road again, didn't you promise to wait for me.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 Fabiana Dammers met Blinded, een nieuwe single van haar album. Ze wordt begeleid overigens op gitaar, op bas door Robert Komen... en in andere nummers die je eerder hoorde op drumslagwerk door Robin Assen. Fabiana, je noemt je muziek fabfolk of fabfolk, of hoe zeg je dat? Fabfolk. Fabfolk, want... Want ja, er was ooit eens een journalist die vroeg wat voor muziek maak jij? En ik dacht van ja, het is eigenlijk een beetje een uh, verzameling van verschillende invloeden die ik heb gehad vanuit uh, popmuziek, uh, blues, folk. Uh maar ook een beetje Americana en ook wat Britpop. En toen dacht ik, nou, zeg maar gewoon fabfolk. Om je te je moet wel even je eigen vlag hebben om die de lading dekt in feite. Ja, maar je houdt wel, wel veel van folkmuziek ook? Ja, zeker. Ja, dit kan want ik want wel je hebt meer ook, begrijp ik, in, in een uh, band die metal speelde, gebast ja. toch? Ja, ik heb in een uh, metalband gebast. Ik heb ook gezongen in een uh, elektroband. Ik heb uh, gecomponeerd uh, voor uh, verschillende operaatjes. Dus ik, uh, mijn, ik vind eigenlijk alles leuk wat met muziek te maken heeft. En, je uh, zou ook zo bij andere, Rieu ineens op kunnen duiken, bij wijze van spreken. Nou ja, ik sta er wel voor open. <laughs> ja, ja. Het is maar: dit, dit is, neem ik aan, omdat het je eigen muziek is wat je, wat je het liefste maakt. Ja, dat is echt vanuit mezelf. En uh, ja, het, eigenlijk kan je het gewoon zien als popmuziek met uh, verschillende invloeden. Je hebt het Italiaans-Nederlands, hè? Uh, ja, mijn moeder is Italiaans, ja. he, he, de, de, de, Kunnen we dat op een of andere manier ook horen in je muziek? Uh, ja, ik heb wel één Italiaanse bonus track op mijn uh, album. En dat is het laatste nummer. En dat is eigenlijk ook een vertaling van het lied wat ik net heb gespeeld. Of nou ja, uh -huh. ongeveer een vertaling, want je kan natuurlijk nooit iets Dan letterlijk... zing je in het Italiaans, maar, maar ja. ook in, in muzikale zin... Een beetje uh, het opera of. Uh... Nou, nee, nee, dat is eigenlijk. Nee, het is wel gewoon uh, popmuziek. Oké. Okay. Ja. Ja. Je hebt uh, in 2008 zag ik, de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Dat klopt. En veel later, vier jaar later, kom ja. pas je album. Ja, dat in de, klopt. In de tussentijd <laughs> heb je al die uh, andere avonturen beleefd. Uh, op het muzikaal gebied. Of? Ja, ja, ik heb wel een hoop gedaan. Een clubtour en een theatertour. En de opnames van mijn album. Het is eigenlijk ook zo gegaan dat. Veel uh, kandidaten die meedoen hebben al een heel plan klaar liggen. En ik wilde eigenlijk niet eens meedoen. Maar het waren twee mensen die zeiden, maar probeer het gewoon. Ik was net begonnen. Ja. Dus toen ik gewonnen had... Uh, ja, was, het, ja, was het wat nu? Ik heb niks. Ik moet gaan kijken met wie ga ik het opnemen. En ja, ik had wel wat liedjes natuurlijk. maar uh, Er moest nog een heel plan uh, uitgestippeld worden. En uh, ja, dat heeft wat tijd gekost. Omdat ik daarnaast ook nog studeerde. Dus uh, dat uh, alles bij elkaar... Uh, Daar ben je nu ja. mee klaar? Uh, ik ben, ja, het conservatorium heb ik nu afgerond. Ik heb uh, in die tijd, in die vier jaar, wel een EP opgenomen. Uh, dus dat heb ik gewoon thuis. Dat uh, zijn thuisopnames. Mm -hmm. en omdat ik wel iets wilde hebben wat ik mee kon geven. Maar het wat de, wat ik studeerde je op het conservatorium? Uh, zang en uh, gitaar, maar pop. pop. Oh, dus okay. uh, geen opera. Klaar. Dus nu de, de wijde wereld in? Uh, ja, ja ik, ik moet zeggen, ik heb er meteen een andere studie achteraan gegooid. Ik studeer nu Italiaanse taal en cultuur hier in Amsterdam. Oh. Dus, en dat is Daar ook ben je mijn, nog mee bezig? Mijn, mijn laatste jaar ook. Ja, dus dat heb ik er meteen uh, achteraan gegooid. Um, en voor het rest jaar de muziek. Mijn album is net uit uh, in september. En, uh, op toeneen? Ja, veel, ja, dat is wel de, het plan. In ieder geval, de single komt nu uit, half januari. Blind it. Mm -hmm. uh, okay. Dus ik hoop... Uh, <laughs> in Nederland zal je dus, als het goed is, veel te zien en te horen zijn. En wellicht ook natuurlijk op deze zender. Tot zover, dank. We gaan je zo direct nog twee Bedankt. keer horen. Fabiane Dammers. In de hele wereld hebben liefhebbers van voetbal getreurd... om de gestorven voetbalgrensrechter Richard Nieuwenhuis tot in Japan toe. Maar onder de liefhebbers van schieten bleef deze week opvallend stil. Terwijl er toch echt iets naars is gebeurd. Een liefhebber van schietsport schoot de complete klas met kinderen dood... plus zijn moeder, die trouwens ook dol was op schieten... en lid was van een schietclub. Zouden alle leden van Amerikaanse schietclubs... nu de schietwedstrijden van zaterdag aflasten? Er zijn 160 miljoen Amerikanen met vuurwapens. Gaan al die wapenliefhebbers nu rondlopen met polsbandjes... met geen schietsport zonder respect? Nou, nee. Als ik aan een klas vol doodgeschoten kinderen denk... als ik dat echt doe, ga ik huilen. Zo afstandelijk als ik het kon... heb ik naar het nieuws uit Newtown Connecticut gekeken. En toen verscheen president Obama... die zijn emoties niet kon bedwingen... en pinkte ik alsnog een traantje mee... Obama is de schietpartijen zat en wil niets liever dan het wapenbezit beperken. Maar drama's of niet, voor Amerikanen is wapenbezit een grondrecht. Elke politicus is bang voor de National Rifle Association, de schietlobby. En hoe erg een moordpartij ook is, altijd komt die schietlobby met hetzelfde argument. Guns don't kill people, people kill people. Je moet niet de geweren achter slot zetten, maar de slechte mensen. Natuurlijk, volgens Peilingen is 54 procent van de Amerikanen... inmiddels voor enige beperking van het wapenbezit. Maar ook zij weten dat iedere slechterik inmiddels wel een wapen heeft. Dus iedereen doet mee. Nog nooit zijn er zoveel wapens verkocht als in het jaar 2012. Obama zei in zijn ontroerende toespraak... dat Amerika niet genoeg deed om zijn kinderen te beschermen. Wij denken dan, Obama bedoelt dat er minder wapens moeten komen... Maar de uitkomst kan ook zijn dat er straks bij iedere school... een extra man met weer een extra geweer staat. Wij denken stiekem dat Amerikanen dom zijn. En bij iedere nieuwe massamoord in een bioscoop... een winkelcentrum of een school denken wij dat weer. Want Nederlanders redeneren dan als volgt. Als je minder doden wilt, zorg dan dat er minder wapens zijn. In Amerika sterft ieder jaar 1 op de 100.000 mensen door een kogel. In Nederland, met veel minder wapens, is die kans vier keer zo klein. Denk logisch, doe je wapens weg. Maar Amerikanen denken logisch. Die doen hun wapens juist niet weg. Want als jij je wapen wegdoet, hoe weet je zeker dat je buren dat ook doen? Iedere Amerikaan die veilig wil zijn, bewapent zich. Juist vanwege drama's als op die school in Newtown. Sinds vorige week kopen de burgers massaal semi-automatische wapens. Precies de kogelspuiters waarmee die schoolklas werd uitgeroeid. Juist omdat mensen hun kinderen willen beschermen. En juist omdat Obama die snelvuurwapens kwijt wil. Nu al vallen er per jaar 30.000 Amerikaanse doden door vuurwapens. Iedere 16 maanden is dat een complete Vietnamoorlog... of 10 Twin Towers per jaar. Waarbij wel vermeld moet worden dat die 30.000 Amerikaanse vuurwapendoden... per jaar voor meer dan de helft zelfmoorden zijn. Wapens veroorzaken ook zelfmoorden. Nergens is het zo gevaarlijk om je rot te voelen als in de Verenigde Staten... Nergens pesten pubers zo gemakkelijk andere pubers een zelfgekozen dood in als op Amerikaanse scholen. De meeste vuurwapens in de VS zijn niet voor zelfverdediging, maar voor zelfvernietiging. Obama zei over de schooltragedie in Newtown: Het zwaarste onderdeel van mijn baan is Comforter in Chief zijn, de oppertrooster. Ik geloof hem. Justus van o, was dat? Overigens meldt Erik Mout aan, de correspondent van RTL, dat er over één minuut uh, een minuut stilte online is. in verband met het Amerikaanse schietdrama. Het is uh, half vier, tijd voor het NOS-journaal. Gert Kluuk. Radio 1, het NOS-journaal. De KVB gaat profvoetballers die protesteren bij de scheidsrechter sneller en strenger straffen. Protesteren is al verboden, maar scheidsrechters treden daar nauwelijks tegenop. Na de winterstop wordt het anders. Een speler die dan verbaal of non-verbaal bij een scheidsrechter protesteert... krijgt meteen een gele kaart. Bij een tweede overtreding volgt een rode kaart. Ook trainers mogen geen aanmerkingen meer maken op de scheidsrechter. Op veel plaatsen in Amerika wordt rond deze tijd met een minuut stilte... het schietdrama van vorige week in Newtown herdacht. In zeker 29 staten hangen de vlag half stok... ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Een week geleden schoot de 20-jarige Adam Lanza eerst zijn moeder dood... en toen twintig kinderen en zes volwassenen op een basisschool. Daarna pleegt hij zelfmoord. De Italiaanse premier Mario Monti zal naar verwachting vanavond... zijn ontslag indienen bij president Giorgio Napolitano. Enkele weken geleden verloor zijn kabinet de steun van een meerderheid in het parlement. Toen is afgesproken dat hij zou terugtreden. Zo gauw de begroting was aangenomen en dat gebeurt vandaag. Monti heeft orde op zaken gesteld met forse bezuinigingen en hervormingen. Mogelijk wil hij opnieuw premier worden na de komende parlementsverkiezingen. En dit zijn hoofdpunten. amwb Verkeersinformatie. In de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland... komt plaatselijk dichte mist voor. En voor wat betreft de files, het zijn er nu 18 bij elkaar opgeteld. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. De A7 vanuit Zaandam naar Horen. Eerder vanmiddag heeft daar een auto in brand gestaan... Het is inmiddels geblust, het wrak is weg. Bij Purmerend staat nog 4 kilometer. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen, tussen Aalsmeer en Oudekerk aan de Amstel, 2 kilometer door een ongeluk, de rechterrijstok is afgekruist. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort, tussen de Uithof en Soesterberg, daarom 8 kilometer file. De rechterrijstok is dicht. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os is het langzaam rijden tussen Heter en Knopend Ewijk over 5 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Goedemiddag. APPLAUS. Welkom terug. Hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Waarom is de eerste en misschien ook wel beroemdste lange tekenfilm van Disney... Sneeuwwitje na 75 jaar nog steeds een blockbuster? Rijn van Willigen gaat het zo uitleggen. Frits Barend gaat... Natuurlijk sportieve hoogte- en dieptepunten met ons doornemen. U kunt daarop reageren op onze Twitter, hashtag AfroVML... en ons bekijken op vrijdagmiddaglive.afro.nl. Vandaag dus, precies 75 jaar geleden... dat de klassieker sneeuwwitje voor het eerst op het witte doek verscheen. Wie kent het verhaal? Niet. Een meisje met een huid zo wit als sneeuw, lippen zo rood als bloed... en haar zo zwart als ebbenhout. En natuurlijk die boze stiefmoeder die er alles aan doet... om van het mooie meisje af te komen... Plus de onvergetelijke Zeven Dwergen. Hoe komt het dat zo'n film uit 1937 nog steeds populair is? Wat is het geheim? Frits Barend, uh, hoe oud was jij toen je de film zag? Nou, ik denk niet zo jong meer, want ik uh, ging nooit zoveel naar de bioscoop. Oh. Maar K ik, heb kun je je nog ja, ik heb hem wel gezien. Ja, ja. ik heb hem wel gezien. Maar waarschijnlijk met mijn kinderen. Oh, maakte hij die op jou dus ik was als, al als volwassenen nog indruk? Dat ja, maakte als volwassenen nog indruk. Maar ik vind dat soort tekenfilms, net als 101 Dalmatiërs, daar kan ik uh, ook bij spreken. Bij de met tranen naar kijken. Ik vind het prachtig. Reigenwillige Disney-kenner, uh, verzamelaar. Uh, ja, 75 jaar geleden kwam hij uit. De allereerste lange tekenfilm. Waarom koos Disney eigenlijk voor dit verhaal, voor dit sprookje? Hij hè? koos eerst voor Alice in Wonderland. Uh, want daar was je al mee bezig in de jaren twintig. Maar op het moment dat hij een lange tekenfilm wilde maken... was er een speelfilm uh, in relatie gegaan met Alice. Dus toen heeft hij een ander sprookje gekozen. En dan ging hij terug naar zijn eigen jeugd. Want in 1916 zag hij een speelfilm van Sneeuwwitje. En toen was Disney zelf jaar of vijftien. En het heeft zoveel indruk gemaakt... dat hij dus heeft besloten om Sneeuwwitje te gaan verfilmen. Ook al omdat Sneeuwwitje natuurlijk eigenlijk bestaat uit allerlei archetypen. Goed en slecht. En het goede overwint. dat maakt het tijdloos. En als je nu terugkijkt, iedere cultuur heeft dan een sneeuwwitje. Nee, weet je, in zijn uh, volksverhalen zitten dus... Ja, uh, het is van de Schrim natuurlijk. Die ja, waren verzamelaars, hè? Dus 200 jaar terug hebben ze hun bundel uitgebracht, ook dit, deze week. Ja, het is, het is uh, en het was rechtenvrij natuurlijk, hè? Dat was heel belangrijk natuurlijk, hè? Want Disney had natuurlijk niet zoveel geld. Want hij had hem begroting op een half miljoen naar boven afgerond. En er was halve week, het eerste half miljoen was er doorheen. Hij had 20 minuten film. Wat hij gooit nog wel eens een keer iets weg. Dus toen heeft hij de directeur van de Bank of America langs laten komen... tegen zijn principes in, heeft alles wat hij had aan elkaar geplakt... dus potloodschets en noem maar op... en uh, een soort uh, work-in-progress-kopie uh, uh, gedraaid. En die man had echt zoiets, ja, die kon niet meer voor en niet meer achteruit. En die zei maar niks, en tot hij in de auto zat. Hij zei, dit ding gaat geld opbrengen. En het eerste miljard zijn ze al gepasseerd ondertussen. Ja, dus dat is gelukt uiteindelijk? Jacht. ja. Dat heeft hij tot nu toe opgebracht? Ja, ja meer zelfs. Meer? Ja, ja. Hoe kwam het dat hij zo duur werd voor die tijd dan? Hè? Een half ja, nou jaar? Ja, de... Hij was natuurlijk perfectionist. Het moest goed. Disney heeft ook het storyboard uh, ontdekt. Hij heeft dus de tekenfilm eerst uitgetekend. Wat ze uh -huh. tekenen worden met iedere grote film doen. Want anders was schrijf... hij zelf ook een tekenaar? Ja, ja hij was als tekenaar. Begonnen tekenaar, Maar hij was een beter verteller. En hij kon de juiste mensen bij elkaar maar hoeveel krijgen. mensen werkte er bijvoorbeeld aan? Als je nee, weet, hebben ongeveer 750 mensen gewerkt. En hoeveel tekeningen zijn er voor gemaakt? <krijg> Daar praat je over miljoenen Miljoenen? Ja. ja. En, en hij was een perfectionist dus? Ja. Hij keurde ook dingen af? Of? Ja, ja, hij uh, had zijn mensen uitgenodigd. Hij was een plan in 34 heen besloten om een grote film te gaan maken. Want die uh, korte filmpjes, die brachten geen geld op. Maar die, die maakte die al wel korte tekenfilm. een hey ja, zeven, ja. acht minuten. Dat ja. was voorprogramma, daar kreeg hij amper uh, geld voor. En die kostte hen toen al 30.000 dollar per stuk. Op er de zijn nog omgevingverklaren, maar ook van gek, hè, met dit initiatief. Ja, maar deze vorige jaar de winter, uh, David oh. O. Nee, werd ook van gek verklaard, Als ja. het het disney's vol is of zelfs niks vol is. Dus uh, half, uh, Hollywood was natuurlijk sowieso gestoord. Hoe lang heeft het geduurd voordat deze film gemaakt is? Hoe lang was je alles bij elkaar? Drie dus de productiefase en er is ongeveer twee twee aangetekend. En was het meteen een kassakraag toen die uit? Absoluut, want het heeft uh, ongeveer 1,5 miljoen gekost. Dus drie keer boven de begroting. Hij heeft uh, 8,5 miljoen opgebracht in Amerika, de eerste release. En Disney had wat schuld opgebouwd uh, dankzij al die dwergen. En hield een aftrek van alle kosten, hield hij 3 miljoen over. En kon hij niet de studio uh, gaan bouwen. Want tijdens dat hij met Sneeuwwitje bezig was, stond Bambi in de stijgers. Was hij met Pinocchio bezig en Fantasia, de kleine filmpjes. De volgende door. speelfilms, ja. ja. ja, ja, het ja. Is, het is, uh, hoe komt het, denk jij, dat het iedere generatie opnieuw weer blijft boeien? Het is net als met de Efteling. Je neemt je kinderen mee. Uh, en later ga je dus ook... Weer, of je, je gaat naar de Efteling toe en later neem je eigen kinderen mee. En uh, ik zie het bij mijn eigen kinderen. Ze zijn allemaal opgegroeid met Sneeuwitje natuurlijk. Ze moesten trouwens wel, ze hadden geen keuze. Ach. En ik was vorig jaar bij mijn kleindochter. Kom er wel vaker. Die was toen drie. Ik zeg Fripp. Uh, die zingt hele bekende liedjes. Dat was Fleur dan. En die zong liedjes uit Sneeuwitje. En de vraag ze, open. heb je ook prinsessenfilms? Nou, mijn huis, ik ben, dus bij mij loopt alle seksen door elkaar. Ja, ik wou prijs, zeggen, over seksenneutraal goed gesproken. Absoluut. Het wordt gewoon van generatie op generatie doorgegeven. Theorie, dus ja. als je echt wil... sprookjes doen dat bij kinderen toch Precies. altijd. Ja. En sprookjes zijn ook, helemaal niet, zijn ook helemaal niet zoetsappig. Daar zit juist, uh, die contrasten zitten erin. En het, ja, het is dus spannend. blijkbaar economisch heel erg aantrekkelijk. Want het heeft Sorry, al meer dan een zo. miljard opgeleverd tot ja. nu, die film? Ja, ja. ja. En de films daarna brachten wat minder op vanwege de oorlog. Maar de grootste klassiekers van Disney... Werd die ook niet... in Duitsland vertoond, in de Tweede Wereldoorlog? Nee, maar dat deed ze illegaal. Hitler verbood de Amerikaanse films. Ja. Maar haalde wel voor zijn eigen privézaaltje... Dus uh, tekenfilms van, uh, van Disney uiteraard. Ja, Sneeuwitje is net voor de oorlog uitgekomen. Oh. Ook in Nederland. En die wa ze waren ook van plan, Goebbels, de bok van Babelsberg, om een uh, eigen Disney-achtige tekenfilm te maken. Maar je kunt de techniek wel in huis hebben. Maar je moet wel een verteller hebben, Alle Disney. Ja, want is... wat was het verhaal dat Disney met deze film wilde vertellen? Wat vertellen dan? gewoon een goed verhaal. Kijk, en de techniek kan perfect zijn, maar als je geen goed verhaal hebt... en een heleboel films tegenwoordig gaan mank aan, uh, aan gebrek aan nee, verhaal. Maar hij had ook wel opvattingen, toch? Over uh, ja, hoe je met kinderen om moest gaan, of goed en kwaad. wilde een betere wereld, uh, scheppen ja. voor kinderen. Want ja. als hij uh, in de jaren 50 had die series uit Disneyland op tv zetten... en uh, nou, Disney kon eens een keer een vloek laten. Die werd niet gevloekt. Ze mochten met Uncle Walt uh, aanspreken bij de voornaam. En het werd ook niet gerookt. Er zijn nu pas foto's in een relatie waarop je Disney ziet roken. En toen mijn boek uitkwam, vond ik het toevallig in. En ook geen seks in films, hè? waarom zo die? Nou ja, nu verkomt dat heel goed. Anime, an, animeren, dat is een andere betekenis. Maar we hebben nu over teken van hem. Ja, nee, uh, maar, maar uh, hij heeft... Uh, <laughs> nou ja, zelfs tekenfilms uh, die uh, hebben dat tegenwoordig. Dat wordt toch weer valse gedachtes. <laughs> hij was, hij was vrij uitgesproken, een... wilde ik maar zeggen, als het om moraliteit gaat. Nou ja, bedoel, het is een Amerikaan. je moet een plaats in die tijd. Ja, maar je zegt net, toen deze film uitkwam, nee, ja. was er in Amerika wel een orgie? Ja, want euh, nou ja, die tekenaars hebben onder zo'n ongelooflijke stress moeten werken. Ze werden dus ook niet zo geweldig betaald. Maar dat is allemaal in die tijden natuurlijk. En die film moest klaar. 8-urige werkdagen waren er niet of nauwelijks. De film was klaar. Disney heeft maar tekenaars... die zijn nog niet in Amerika. Nee, nee maar Disney heeft zijn tekenaars daarna erg goed beloond. Want heeft de winst wel verdeeld en terugstok oh. in de studio. Nou, heeft ze uitgenodigd voor een feestje bij een Hotel. Nou, die tekenaars, dat waren allemaal mensen van de kleurafdeling, noem maar op van amper 20 jaar of ouder. En ze komen eraan. En ze worden dus helemaal ja, gesmoord in de overdaad met luxe van eten, drink en noem maar op. Oeh, dus op een gegeven moment ontdekt het zwembad. En, het, ja, ik weet, de zwembad zwembadacoustieken, er wordt een woepje geroepen... en de eerste tekenaar duikt het zwembad in zonder kleren. Daar gaat een inkleurster achteraan. En voor het weten was er een wilde orgie aan de gang. Uh, Walt zat boven op zijn slaapkamer met Lillian. Die denkt, dit is daar gezellig beneden. Dus die gaat ook met Lillian aan de arm uh, de trap af. Een soort gejaarde windtrap, stel ik me dan uh, voor ziet wat daar gebeurt. Nou, die gaat dus compleet door het lint. Ze vond het niks. Zeven kleine lintjes erachteraan. Ja. Pakt zijn koffers, vertrekt, en er is ook nooit meer in de studio over gepraat. Zeker niet waar Onkel uh, Walt uh, bij was. Toch, hij, hij is natuurlijk inmiddels al lang overleden. Uh, het concern Disney investeert nu wel degelijk in allerlei producten... die hij verderfelijk vond. Nou, ja... Dat, ze hebben ooit in een porno-kanaal zelfs gezeten. Hebben ze aandelen gehad. Uh, dus, uh, maar dit is dat nou, je moet ook wel weer kinderen... Want wat is Disney nog komen. zo goed als Disney was toen? Absoluut niet. Kijk, uh, je moet Disney zien als een gigantisch groot uh, wolkenkrabber. Uh, Oom Wolt heeft dan uh, de vloer gemaakt. en Wolt is Wolt. Disney. Oom Dan heb je een heel stevig uh, bedrijf. En daar is de rest op gebouwd. Maar het gerucht gaat dat Disney ingevroren is. Ze maken nu nota een teken... Dat ze wat ingevroren zijn? Ja. Ze maken nu een teken van die nota Frozen heet. Dat vind ik erg grappig. De sneeuwkoningin. Maar ik denk als je ooit terug zou komen, dat hij zegt: van jongens, doe de Vries om maar voor open. Hij zou het niks vinden wat ze nu ik doen? Ik denk het niet. Het heeft niets te maken met. Uh, het is heel gek als je de naam Walt Disney Company zegt, dan denk je aan de persoon Disney. Maar het heeft niets, en ook niets uit te staan met uh, Disney. Maar commercieel Toen, is het nog steeds een succes? Uiteraard. De grote baas Michael verdient verdiende een paar jaar terug 200 miljoen per jaar dollar. Blijft dus. dat ook zo, denk je? Ja, ja, waarom zou het uh, stuk gaan? En als het stuk zou gaan, er zijn een paar uh, overnamen uh, ooit uh, gepland. De zonde delen is meer dan totaal. Ja, omdat je ook wel hoort dat mensen zeggen... Uh, wat jij eigenlijk ook zegt, Disney is Disney niet meer. Creatief nee, gezien zijn ze dood. Ja, absoluut. Ze kopen Marvel op. Ze gaan met Pixar uh, samen. Ze hebben ABC, hebben ze een merch. Ze aan moeten aan het, het van overnames hebben. Nou ja, omdat ze gewoon ook hun content uh, kwijt. Want well, ABC heeft geen content. Zelfs bijvoorbeeld Joop van de afro over zou nemen. Hm. Maar en, dus... en, en je hoort dat de Disneyland's overal... Ja. dat die ook niet goed lopen. Nou, mijn Disneyland is al bommel prima. <laughs> je kleine privé Disneyland. Absoluut. Maar, maar dat is waar, toch? Dat, dat het slechter gaat. Absoluut met... niet. Ja. niet? Nee. nee, Kijk, ze hebben Parijs veel te duur opgezet. Want Michael Eisner, die moest je te vriend houden. Kijk, Disney heeft een heel rare structuur. We hebben al die Amerikaanse bedrijven. Dat is likken naar boven en trappen naar beneden. Dus Eisner moest de vriend gehouden worden. Maar dat is niet alleen Amerikaans, hoor. Nee, oké, okay, dat komt hier ook heen gewaait, natuurlijk. Je spreekt nog steeds Nederlands, trouwens. Ja, we, we denken spreekt... denk altijd dat... Uh... In Nederland niet voorkomt. Nee, nee. Dat is corruptie. Tuurlijk. Dus Disneyland Parijs is veel te duur opgezet. Ook omdat ze natuurlijk Europese kastelen wou uh, ja. hebben. Dus maar het concept op zich zeg je, dat, dat werkt en dat zal ook blijven werken. Ja. Kijk, als ik heen ga en ik kom terug, heb ik alweer heim mee. Als jij aandelen moet kopen, doe je het nog steeds in Disney. Dus de ene keer dat ik geld verloren heb. Kijk, dat dat, de enige keer. Ja. dat is waar je eigenlijk voor verdiend hebt. Oh ja, ik bedoel, Disney. Met aandelen. Ik verzamel 50 jaar Disney. Oh nee, met dat aandelen. Daar kun je je pensioenregeling ja. Die tip geeft hij je niet. Rijn van Willigen, tot zover dank. Je blijft nog even zitten. Zodra ik gaan ja. we met Frits over de sport praten. Wij gaan nu eerst weer luisteren naar Fabiana Dammers. You make me strong. You make me You make me pure Make me whole. naar Nadars. Sport met Fritz. Frits Valent. Hoofdredacteur van Helden. Ook aan tafel natuurlijk nog geen vanwillige Disney-kenner en sportliefhebber ook. Nou, ik sport zelf drie uur per dag en ik heb 14 jaar ballet gedaan. En zomer zit ik op de racefiets. En de zomer begint in uh, maart en eindigt in oktober. Wij zijn afgetroefd, Frits. Oh, zeg. Ik moet hier even voorbij komen. Maar ik kijk nooit naar sport en ik lees er nooit over. En je houdt er verder niet van, geval, nee. Ik heb geen tijd meer voor dan. Nee. En ik moet slang blijven, want ze past niet meer in de Disney-verzameling. Nee. Dansen dus, in ieder geval. Uh, Frits, heel even vooraf. Ja. Uh, want wij zagen een opmerkelijk verhaal bij de loting over de Champions League. Uh, he, daar zijn fantastische wedstrijden uitgekomen. Ja, ja, ja. En toen bleek dat de dag eerder, tijdens de repetitie... exact dezelfde ja. loting uh, uit die balletjes kwam. En nu hoor je allemaal geruchten van... Klopt dit wel? Wat denk jij? Uh, ja, je weet het nooit met dat soort organisaties. Maar ik denk dat het wel klopt. Want ik denk niet dat ze belang hadden bij een loting... Real Madrid, Manchester United in dit stadium. Real Madrid is tweede zijn pool geworden, dus... Lood daardoor een sterke tegenstander. Ja. Maar er zijn een aantal lotingen die zwak zijn. En ik denk dat ze zoveel mogelijk goede ploegen tot het eind willen halen. Als ze het gemanipuleerd hadden, het hadden ze het anders gedaan. Ja. Ja, ja, maar het is wel maar waar ik achter het toe in staat. <laughs> dat weer wel. Ja. Ah, okay. ja. Voor de helderheid. Gaan we met de flops of de tops beginnen? Uh, Laten we met de flops okay. beginnen. Mijn hele reeks vandaag staat een teken van het verschrikkelijke woord en respect. Ik word er echt af en toe misselijk van, want respect is iets als ademhalen. Dat heb je of dat heb je niet. En het woord moet je ineens over nadenken. Het is ook een typisch Barahari-woord. Respect, man. Het betekent nou, niks meer. Nee, dus ik heb een respect-top en flop drie. En ik begin met het respect van Danny Holla van FC Den Haag. Ik ga even goed los tegen deze okay. man. Oké. Henk Dorp en ik hadden ooit een programma bij RTL4, De Ballen. En daar hadden we wekelijks de rubriek De nijmachine van de Week. En winnaar vast was Lothar Matthäus. Want het ging om spelers, spelers die, anderen... die anderen naaiden. Nee, bedoel, hij was de koning van de Schwalbe. En ook als hij niks gedaan had, was toch nummer 1 Lothar Matheus liet een prachtig doelpunt zien. En dan zeiden we, dat kan toch niet dat hij zo'n mooi doelpunt maakt. Nou. Uh, maar ik heb een waardige Nederlandse opvolger. Danny Holla, onthoudt zijn naam van FC Den Haag. Ado, ou, Ado Den Haag. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft afgelopen zondag tegen Feyenoord... pellen van Feyenoord, zodanig getreiterd, geïrriteerd... en misschien ook was het... Als ze shirt hangen, dat pell op een gegeven moment en doen spitsen, dan en raken ze geïrriteerd. Spitsen willen voetballen. De, de gul is van deze tijd, de messies, de kruis, de van Bassens, die hebben geen zin in dat soort achterlijke gedoe trekken en irriteren. Die willen voetballen. Dus die pellen duwt hem op zijn borst. Nou, normaal iemand blijft staan, maar dat is in het voetballerij normaal. Daarom is hij de Lothar Matthews opvolger. Hij ging liggen op de grond alsof hij zwaar gewond was. Oh. Doet alsof hij aan zijn gezicht geraakt was. Dus er komt nog een verzorger het veld in. Die gaat hem aan zijn gezicht verzorgen. Dus dan heb je op dat moment twee mensen die comedie spelen. Het, het, het theater van de klucht. Uh -huh. uh, het theater van de lach. Dus die, die verzorgen doet op dat moment mee. Nou, uh, hij riep toen... heeft hij ook naar de grensrechter geroepen... heb je niet gezien dat hij me in mijn hoofd, in mijn hoofd geraakt heeft... dus of een kopsel of een elleboog gegeven heeft. En dat was dus hij allemaal niet waar? Dat is allemaal niet waar, kun je ook zien. Dus hij liegt okay. ook nog, hij speelt komedie en hij ligt... met één doel om pellen te naaien. Dat is het pure matenaaierij. Gelukte dat? Danny Holla van uh, aden Den Haag. Nou, gelukkig hadden de grensrechter en de scheidsrechter het goed gezien... Maar voor hetzelfde geld heeft die grensrechter het niet goed gezien. Twijfelt hij. En dan denkt hij, ja, die holla zegt, ik ben in het gezicht geraakt. Ik zag het net even niet goed. Gaat hij naar de scheidsrechter toe en zegt zetten. Ik denk toch dat hij in het gezicht geraakt is. Dan krijgt Pelle een rode kaart. Kan schorsing krijgen. Nou, uh, ik vind het allemaal misselijk. het gezeur. het theater. Pelle heeft een rode kaart gekregen? Nee, heeft het niet oh, gekregen. Oh. nee de scheidsrechter en de grens had het goed gezien. Okay. Die hebben dus uh, geen, Die hebben ook Pelle, geloof ik. Nee, Pelle zelfs geen gele dus kaart Dus het lukte allemaal geven. niet? Het lukte niet. Nou, in het kader van respect Tegenover de Italiaan pellen. En alle voetballiefhebbers, waar ik ook toe behoor, roep ik de KVB op. Ze laten wel eens beelden terughalen van zware overtredingen. En dan word je alsnog geschorst. De openbare aanklager kan dat doen. Die wil die beelden alsnog zien. Het studio voetbal laat dat wel zien. En dan komt de openbare aanklager. Ik raad de KNVB aan. Ik roep de KVB op. Om de beelden van. Danny Holla, allemaal terug te zien. En dan? Dat hij dus op zijn borst geraakt wordt. Doet alsof hij het gezicht geraakt ja. is. Naar de grensrechter toe gaat de grensrechter horen... klopt het dat hij gezegd heeft dat hij zijn gezicht geraakt mm -hmm. is... En dan een onderzoek in te stellen, dan mag hij, wat mij betreft, zwaar geschorst worden, deze holla. Voor zijn respectloze gedrag. Ik vind het echt walgelijk gedrag. Er wordt ook tijd in die holla. camera's betrokken worden, toch, in het ja, spel. Maar ook. goed, Danny Trouwens. Holla, dus uh, voor. Danny Holla, bij deze. Goed, dan. dan uh, nog een mening hierover? Ik snap er helemaal niks van. Oké. Okay. Ik, ik heb niks met sport. Helemaal niks. Oké, okay, goed. <laughs> gaan we gewoon maar door u, met u de, de vlog. U hebt wel geluisterd, Nou, dan snap ik toch wel. <laughs> ja, Ik moet het nou vertellen? Nee, nee. nee, nee hoor, maar goed, u zegt, ik als snap je er helemaal niks van. We gaan door met de vlog, Frits. Dan trainer Robert Maaskamp van FC Groningen, die stond zich zonig tegen de Vf langs de lijn weer druk te maken om een, be om een beslissing. Dat heet ja. emotie in de sport die erbij hoort. Ik denk dat trainers zich zo langzamerhand moeten afvragen... of die emotie niet uh, een invloed heeft op amateurtrainers, zodat ze zich toch moeten afvragen, moet ik er wel mee doorgaan. Die gaan het nadoen. Maar in ieder geval kwam de scheidsrechter van dienst... Serdar Gezebejoek, speciaal aan de kant gerend... en haalde een kaartje uit de zak, het is uitgebreid vertoond... met de woorden respect. En op dat moment vind ik dan loos gebaar voor de bühne... Uh, het was alleen maar, dat heeft hij dus duidelijk voorbereid, ja. dus het is ook niet spontaan. Hij heeft er echt over nagedacht, Nou, dat moet je niet doen, dat moet je dan spontaan doen. En ik had het nog leuk gevonden als hij daarna een bordje getoond had, geintje. Dat deed hij niet, maar dat deed hij, hij meende dus het serieus. Dat, uh... ja, overigens was dat wel, want ik krijg hier net ook weer voor me, KVB, ja. meteen geel bij protest, ook trainen... Ja, dan ga ik zo de hoek binnen ik hoorde het net het nieuws. Okay. Hoorde dat nieuws. Ja. Nou, en dan hoorde ik dat uh, Gezebujuk, die scheidsrechter, zondag geen wedstrijd heeft. Men doet net of hij al geen wetten toegewezen had, maar de KNVB laat het in het midden, dus hij wordt een beetje gestraft toch voor die actie. Mm. Dat vind ik dan ook weer slap. Dat is ook wel overdreven. Gusebuijk heeft geen speler in elkaar geslagen, heeft geen speler nee. een gele kaart aangejaicht zoals Holla. Ik vind als Holla zondag mag spelen, dan moet Gusje aan de zondag fluiten. Duidelijk. Maar Holla moet niet spelen zondag, dus een, toon een beetje respect KNVB <laughs> voor je scheidsrechters. Ja. Dan de top drie. Ja, moeten we wat in de KNVB nog even? Ja, dan, dan die... komt de top één oh, die... oh, in... uiteindelijk. Goed, heel goed. Ik wacht. Een... De wacht. top drie. Marco ja. van Basten. Dat klinkt misschien raar. Herenveen speelde zondag tegen Utrecht. Verloor, maar speelde een ontzettend leuke wedstrijd. Had haar moeten winnen. Dat zijn jouw ja, wouters na afloop ook. We hebben geluk gehad. Het is een genot om naar te kijken. Donderdag werd Herenveen eh, tegen Feyenoord na geloof ik wel twintig penalty's uitgeschakeld. Herenveen miste er vier, Feyenoord drie. Het was een krankzinnige wedstrijd. Als je die beelden terugkijkt, maar als ik Van Bassen langs de kant zie... als ik Van Bassen naar afloop zie met persconferenties... Mm -hmm. zowel bij Eredivisie Live, bij de NOS... als op de persconferentie voor de normale pers. En hij moet meestal de pers te woord laten zetten na een nederlaag. Ja. Daar straalt zoveel voetbalplezier uit. Zoveel innerlijke beschaving. Dat is respect in wat in je zit. Dus ik hoop zo dat Marco Van a, dat hij blijft bij Heerenveen. Heerenveen voetbalt leuk, maar haalt geen punten. Die gaan absoluut komen... Heren Veen, Van Basten, en uh, dat, is, dat is nou respect zoals respect moet zijn. Dus, Heren Veen, Van Basten, ik hoop dat jullie nog punten pakken. En Van Basten moet absoluut blijven en het gaat ook goed komen. Ja. Nou ja, kijk, want ook mensen die wel respect tonen, moeten wel winnen, toch? Uiteindelijk, toch? Jawel, maar we hebben het nu over respect. Ik ben dan toch blij met de man als Van Basten, die altijd langs de kantkeur is ja. en in zijn persconferenties. Hij staat iedereen netjes te woord. Ik denk dat de Heren Veen voor? er ook zo blij mee is. Ik denk dat Herenveen er wel blijft, wel. want hij, ze, hij okay. past wel bij de club Herenveen. Herenveen is altijd een club geweest waar beschaving hoog in het vaandel stond. Ja, maar wel betere resultaten Ja, ja dat is ook jammer. Dat, ja. dat gaat helaas op dit moment niet samen. Maar er blijft nog veel publiek komen, er waren gisteren toch weer 20.000 mensen. Dus leven van Bas in Herenveen. Is zie nog steeds de hele andere kant op kijken, dus ik vraag hem Ja. Hem niet. ja. <lacht> ja. Zeg maar, het is een soort Disney, het is een de sprookje. Het okay, sprookjes, ja. Een sprookje, en dan ja. top 2, het hockey in ja. India. Ja. India was ooit hockey, dat waren de, he, allemaal gebroeders Singh, zoals de... Voor de voormalige radioverslaggever verslaggever Dick van Reininken zei: wat ze heten er allemaal zijn. Ja. Maar dat is verleden tijd sinds de invoering van de kunstgasvelden. Dat is veel te kostbaar voor India. India is een land van grote tegenstellingen. Dat zien we in die prachtige serie van Jellebrand Korsis met heel veel schatrijken, maar ook heel veel arme mensen. Uh, en nu juist dit land organiseert nu een hockeycompetitie. één maand. En dan is er een veiling geweest, echt als een ouderwetse veemarkt. Dus de Neeltje Jacoba 2 of de Neeltje Jacoba 3... waren nu Teun de Nooijer en koeien. Jaap Stokpan, ja. spelers. Je hebt, in plaats van koeien. Ja. Je kon bieden. En zij gaan in een maand heel veel geld verdienen. Want die hockey is heel veel... Want, want hoezo, je kon een ploeg samenstellen? Ja, door je te kon een ploeg bieden? samenstellen. En dan waren er spelers die op de markt. Ja. Dus als waren op een veemarkt, ja. aan een touw... op hun vier poten, die werden, die zonder, <laughs> he, die werden gemolken zonder te scheiden. Ja. En na afloop gingen ze in die, in die veemarkt. Maar Teun de Nooijer werd verkocht? Teun de Nooijer is verkocht voor uh, 66.000 euro... En Jaap Stokman voor 51.000 euro. Ja. Ze gaan dus heel veel verdienen voor een hokje. Maar troost je, het is een gemiddeld weeksalaris van een goed betaalde voetballer. Dat doe je wel dan. Maar, maar heb je er dus tegen? Wel. Nee, ik heb er niks tegen. Oh. Ik vind het hartstikke leuk. Oh. Ik gun het die hokjes wel. Want okay. die, Wat is het zijn kernd sport, sporters. Die goed. heel goed sport en uh, maatschappij kunnen combineren. Dus een ontwikkeling in de maatschappij. Dat zijn vaak goede sporters. Mooi. En op één had ik Ajax staan. Maar ik zet er even de KNVB bij. Ik hoorde net ja. dat in de betaalde voetballen. Spelers die protesteren meteen een gele kaart. Krijg ik denk dat het goed is. Ik en trainers ook. Oh, trainers ook. Ja, ja. Scheidselten moeten veel meer beschermd worden. Die scheidselten bossen afgelopen zondag bij feyenoord Den Haag. Die had ongelooflijk de mist in kunnen gaan als hij pellen... dankzij die lul van ja. de Holla een rode kaart had, had. gegeven. Ja. Bossen is door de gong gered. Spelers maken zoveel fouten. Uh, dat vind ik het klasse van Basten. Als je ziet hoeveel spelers, hoeveel kansen ze missen... dan zie ik die, speler, die trainer toch ook het veld niet inredden. En die speler voor rotsgelden, kloot, zo kom eens hier... of naar de vierde man roepen. Zie je wat een fout mijn speler gemaakt heeft? Ja. Alleen, is veel alleen de allerlei... aanvoerder staat hier, mag nog protesteren. Ja, het is net als ja. bij het rugby, heel goede regel. Dus de KNVB staat met mij op één, maar ook Ajax. Staat ook op één, en niet om het voetbal, maar om het zingen... Ajax stond deze week nummer 1 op de top. We, kun, we de kunnen het laten horen. Oké, okay, gaan we even luisteren. Het begon voor mij in Zuidoost. Schoonplein, tijdloos. Net als vele anderen op straat begonnen. Omhoog getrompen, jij kan het ook. Veel hoop en zegens. Voor de Ajax-foundation. Ben je in de bloei van je leven? Ja, jij kan het, ik weet het zeker. Waar de wil is, is een weg. Wat een keus, ook Gaan ze ook nog allemaal zingen? Nee. Nee, dit is Ryan Babel, ik geloof ik. denk dat het Ryan Babel is, ja. maar dit is ook echt respect. Hè? Een beetje moralistische rap. Want zorg dat je waar Ajax komt. Ajax is goed voor alles. En ik veel. Dus ze zingen wel. allemaal mee, hè? Frank de ja, Boer. Ze zingen allemaal mee en het schijnt ook dat uh, Ka uh, Karin Bloemen doet mee. En uh, die we laatst hadden, Peter Beentje, die hier laatst was. En Reen Haas doet ook mee. Ja. Het. Is dat dan wel iets wat Reen aan zou schaffen, zo'n plaat? Uh, ik heb iets meer met Beethoven. <laughs> <laughs> nou ja, okay. dit is Beethoven op rap. Ja, ja. Uh, maar, maar het leuke is, hij is de meest gedownloade plaat van deze week. Ja. Oh, meer, dan, meer dan Raccoon met het prachtige nummer Oceaan... wat ik een prachtig nummer ja. overigens vind. Meer dan Britney Spears met Scream en Schaub, maar dat vind ik prima. Maar ook meer dan Sandra van Nieuwland uit The Voice. Het is wel uniek. Kijk aan. En het schijnt dus dat die, die rapper is Ryan Babel. Dan ja. nou ben ik in het huis van Ryan Babel in Liverpool geweest... want dat huur, verhuurde hij aan Royce van Drenthe. Daar was ik toen vorig jaar een keer... En dat is een huis, daar staat echt een complete rapstudio. Mm -hmm. En ik vrees, en dat zeg ik met alle respect... dat Ryan Babel op dit moment een betere rapper is dan een voetballer. Echt waar? Nou, ik heb de laatste jaren niet veel mooie voetbalacties van hem gezien. En deze rap is wel heel leuk en is dus nummer één gedownload. Maar ik hoop dat hij binnenkort weer ook goed gaat voetballen. Maar hij kan dus wel heel aardig rappen. Het is ook een echte rapper. In zijn algemeenheid vind ik dat voetballers wel beter kunnen voetballen dan zingen. In zijn algemeenheid is het zeker, En ik vind dat van journalisten trouwens ook. Daar heb je helemaal gelijk in. Je weet niet waarom ik dat zeg, maar daar kom je later nog wel achter. Oké, ik ben heel benieuwd. neem je volgende week een fragmentje Dan kom ik volgende week een fragmentje af. Frits Barel met zijn sportieve hoogte- en Ja. Mijn vanwillige dank ook voor het verhaal over Disney, want de sport, daar laten we het verder bij, neem ik een aan. hele prachtige vertellen. Ik denk Disney zou blij zijn met zo'n vertellen. Kijk beparing. aan, trouwens ja. ook namens Frits Waren. Allebei bedankt en we gaan zo direct door met vrijdagmiddag live, dus blijf luisteren.